11 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De Engelse Voetbalbond maakt zich zorgen over een nieuwe confrontatie... tussen Engelse en Russische supporters bij het EK in Frankrijk. Rusland speelt morgen in Lille en Engeland een dag later in Lens. Lille en Lens liggen op een half uur rijden van elkaar. Afgelopen zondag braken er in Marseille zware rellen uit... tussen Russische en Engelse hooligans. Volgens de Engelse bond waren het de Russen die begonnen.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 Als hij had gedronken werd hij luidruchtig en agressief volgens de getuigen. Ook zou hij dating-apps voor homo's hebben gebruikt. Bij het bloedbad in Orlando werd de dader door de politie gedood. In een ziekenhuis in Marokko is Ali Lazrak overleden, oud Tweede Kamerlid voor de SP. Na ruzie over de verplichte afdracht van zijn salaris aan de SP... splitste Lazrak zich af en ging verder als eenmansfractie. Lazrak had longkanker, hij was 68 jaar. Het beste restaurant van de wereld is te vinden in de Italiaanse stad Modena. Het Osterio Francescana staat bovenaan de jaarlijkse internationale ranglijst van de 50 beste eetgelegenheden. Op de lijst staat één Nederlands restaurant, dat is de Libraie in Zwolle, op plek 38. Het weer buien met vooral in het noorden kans op onweer. Het wordt 18 tot 20 graden. En de rest van de week blijft het wisselvallig met plaatselijk zware buien. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat drie kilometer bij Muiden. En richting Amsterdam nog vier kilometer tussen Stroe en Knopend Hoevelaken. Op de A4 richting Amsterdam bij Knopend Badhoeverdorp twee kilometer file door een ongeluk. En er is één reis ook dicht. Op de N11 Bodegraven richting Leiden voor al van de Rijn vier kilometer. En op de N232 Haarlem richting Amstelveen. Dan staat bij Amstelveen nog drie kilometer door bergingswerkzaamheden. En daar is de rijbaan dicht. Je hebt ongeveer drie kwartier vertraging.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 Weld waar het om gaat, ligt ook de humorvak op straat. Je bent de reuzjesstommeling als je dit zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend, ben je lacht en niet zit, vriend je de wereld maar niet ziet alsof je beter hebt verdiend. Mijn vrijheid is mijn kapitaal, de blauwe lucht, had mijn rente. En drijft met mij, stond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor. Mee de wereld rond, de slager bij ons in de buurt. Die heeft zich hier geit besuurt. Mijn het is een rare case. Want vraagt hij om? Een stukje vlees. En krijgt meneer dan niet zijn. Dan breekt hij bij die slager in. Ga, ik soms onverwachts is uit en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn staart.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 Maar één man die bedreigt me, de sprongs door zo gezegd.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 Het soldaatje, de vier raadsels, mandoline in Nacosia, Keetje Tippel. Nou, we kunnen zo nog wel verder doorgaan. U hoort nu de zangeres zonder aan met kleine herdersjongen. Oh, kleine herdersjongen. Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet. Lokten joden de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit het dorp gegaan?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 Ik ben van verdriet, Peter, ik ben verliefd. Laat trokken we uit de loterij een aardig Zij tot bevrienden maakt met mij een aardig reisje. Die naar Brussel. Rijs je langs de Rijn In een wip Zakkernoot Zat het klepje op de boot Ja, zo rijd je langs de Rijn Rijn, Rijn S'avonds in de maan Schijn, schijn, schijn nee.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 Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jonge Peulen Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zonk rommeteun Bootsplant was vies toen zeun Ligt je zaar, welk gevaar Riep wat op, ik word zomaar Oeh, ja ze reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn Zag zit de maanden Schijn, schijn, schijn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 Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon: het droevige verhaal van de nozen en de non. Van de nozen en de Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar.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 met O.O. Rosa. En daarvoor Cornelis Vreeswijk. Vreeswijk moet ik zeggen, met de Nozen en de non. Dat was in 1972. En de volgende acteur. Wat uit hit 1948. Alone Again Naturally. Oorsprongen van Gilbert O'Sullivan en in de Nederlandse versie eerst vertolkt door Kees van Koot en Wim de Biet. En uh, daar zong hij het liedje of het, het zinnetje in. Toen was geluk heel gewoon. Maar uiteindelijk een televisieserie naar nou vernoemd is...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 Ik heb een kopie van, ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Zing, zing, zing voor mij de leuke Ik heb maar heel weinig tijd en ben de stem ook Toe, geef me eerst maar een droppie, dan zing ik hem een koffie van, ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Is. Om op te schieten Zeg nu eens wie kan van zo'n span Nou werd genieten Ieder die ons ziet zegt toch ze niet? Om op te schieten Daarom, Daarom gaan we in ons, ons eigen belang Maar na, na de nood, nood uitgaan Is maar zelden raak. maar al te vaak Om op te schieten Zeg, hebt u ons twee op uw tv? Graag op wie zitten als we dan nog krijgen een eigen show Geef dan je toestel cadeau is een apparaat, waar het toch niet staat Om op te schieten Om op te roepenis, het doen is Om op te schieten Zeg nou eens kan, nou van zo'n span. Zo span Nou echt genieten Ieder die ons, ziet. Die ons dan ziet, zeg toch subiet zeg Om op te, te schieten. schieten Daarom gaan we in ons, ons eigen belang Maar naar de nood uitgang. Hetzelfde raak, maar al te vaak, om op te schieten. schieten. Zo, hebt u ons vee, hebt u ons te, op uw tv, graag op uw TV. visite. Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, Zo apparaat het zal niet staan. om op te, te schieten. Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. schieten.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 Het liefste meisje nam maar in het zadel met zich mee. Samen bouwden zij een paradijsje, liefde daar gelukkig en tevreden. Het was heel voorspoedig, nauwelijks was er een jaar voorbij. Of een flinke vijfing in de wieg lag, brulde Johnny, jodel is voor mij. Babari of Bath, so believe. Read it, do read it, read read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, day, read it, read it, read it, read it, read it, read it, day she read it, read it, read it, day, it,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 Een onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar zandvoer uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Er wordt gebeld en het is niet te geloven.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 Niet twee malen aan dezelfde steen. Maar aan het steen en vak van Joost de Lieperman zit rond de. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eten op 106.9. Straks meer. Zier FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.